Bij NEPCAR in Born wordt 24 uur gestaakt. Mitsubishi maakte maandag bekend dat de fabriek eind dit jaar dicht gaat. Die directie gaf het personeel tot en met gisteren vrij om de sluiting van de fabriek te verwerken. Het personeel zou vandaag weer aan het werk gaan. Maar de vakbonden en duizend werknemers besloten om het werk vandaag niet te hervatten. Ze eisten dat er wordt gezocht naar een andere autoproducent om de fabriek in Born open te houden. Daarnaast eisten ze een goed sociaal plan mocht sluiting onontkoombaar zijn.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 En een kwart van de Nederlanders laat de kachels nachts net zo hoog staan als overdag. Volgens een onderzoek van de Tilburgse universiteit zijn het vooral jongeren en mensen die in andere zaken ook stoordig zijn die veel energie verspillen. Volgens onze universiteit kan er al gauw 11% op de gasrekening worden bespaard als de thermostaat nachts lager wordt gezet. Het weer helder en koud, met op veel plaatsen matige vorst, verder veel zon. Op de wadden soms wat bewolking, het wordt min 3 graden, maar een matige oostenwind maakt het voor het gevoel een stuk kouder. Morgen opnieuw vrij zonnig en koud, winterweer, zondag volgens vanuit het noorden een dooi aanval. Dit was het NOS Journaal.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 Antwoord. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 naar Amsterdam voor Bunschoten 3 km. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij de Schippeltunnel 4. A7 Hoorn-Zaandam verknopen Zaandam 8 km. Zaandam Amsterdam de A8 verknopend Koenplein 7. A9 Alkmaar-Amstelveen beknopend Raasdorp 4. Op de A12 naar Utrecht langzaam rijden tussen Zevenhuizen en Reewijk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 was Summertime, de opening van het tweede deel van deze van samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Ja, ik ga lekker door met mijn thema op haren en snaren. En dit waren haren en snaren tegelijk, namelijk duizend cellisten die het duo de Ponticello's vormen. Ze spelen niet alleen jazz op de cello, maar ook klassiek en rock. En dan nu nog maar even weer een vreemd instrument in jazz, yes, de citer. Ditmaal bespeeld door de Oostenrijker Hans Rummelen, A day in the life of a fool. Je hoort, denkt meteen, aan Big Band waarin hij schaars zijn plingplong pianospel liet horen. Maar Basie heeft ook in kleine bezettingen jazzalbums opgenomen waarin te horen is dat hij ondanks eenvoudige akkoorden een knappe pianist was. Zoals in het net gedraaide Walking the Blues waarin hij werd vergezeld door gitarist Joe Pass en bassist Niels Hedding Orsted-Petersen. Je zal het op een naambordje hebben staan. Verder worden we Willy Koek op trompet, Eddie Cleenhead Vinsen op Altsax en Louis Belsen achter het drumstel. Hans Rijmers, goedemorgen. Goedemorgen. Wie zit er vandaag in de grocht achter het drum? Hans Braber. Hans Braber. Nooit van gehoord, zegt iedereen nee, dan meteen. Nee, ja, nee. ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar dat Hans Braber daar zit, dat komt omdat Frits vanmiddag vibrafoon gaat spelen, Frits Landersbergen. Ja. En dat is natuurlijk erg leuk. Dat is al lang geleden dat hij dat gedaan heeft. Ja, maar dat zou... Afstoffen. Ja, dat hoop ik. Ja, dat hoop ik, dat hoop ik. Maar hij zou dat natuurlijk oorspronkelijk al doen met het uh, kerstconcert. Ja. Uh, Fibrafoon spelen met, uh, met, uh, met Willem Helbreker. Ja, Helbreker ja. Dat ja. ging toen niet door omdat hij toen uh, de kick had met uh, Monty Alexander. Dus dat, dat, dat ging niet lukken. was wel jammer. Dus dat gaat hij nu doen. En dan uh, hebben we een uh, Italiaanse uh, contrabassist. Want Erik is er ook niet. Dat is Francesco Anguini. Anguilli moet ik zeggen. Ja. Maar die is ook al heel lang in Nederland. Hij heeft zijn opleiding wel in, uh, in Italië gedaan, maar ook aan de consultoria hier in, uh, in Nederland. En heeft dan een heeft gehad bij John Patitucci en Dave Liepen en Dave Holland. En dat zijn allemaal aardige namen in de, in de scene. Uh, Rob van Bavel meegespeeld en met Frans van Roef, Hein van der Gein. Uh, ook daar de lessen genomen. Ja. Nou, allemaal goede, goede contrabassisten. Dus daar valt allemaal niks op aan te merken. Nou, Frits ook niet zo gek veel op die van. ja. Hij doet het leuk. Ja, doet het prima. Hij ja, doet het heel goed. Nou, Hans den Brabere uh, ken ik niet. Nee. Uh, prima organiseert wel. Ook heel veel uh, concerten en dat soort dingen allemaal. En wie vervangt Johan Clement? Nou, dat is de Italiaanse Francesca Tandoi. En die uh, uh, heeft in Italië uh, uh, gestudeerd. En studeert nu aan het conservatorium in Den Haag. Onder andere... Uh, bij, uh, of ze bij Frits werkelijk uh, doseert, weet ik niet. Maar is Frits natuurlijk docent aan datzelfde conservatorium. Ja. Dus ze kennen elkaar. En als Frits dan al een half jaar gereden uh, roept van... Die moet onmiddellijk naar de krocht, want dat is erg goed. Dan uh, volgen wij Gedwee uh, En dan wordt Francesca geboekt. En dan gaat ze spelen en zingen. En ja, zoals er in het persbericht al stond, ja, de link met uh, Diana Krol die is daar snel gelegd. Mm -hmm. En uh, hoe, dat, hoe dat uitpakt, ik, ik, ik ben buitengewoon benieuwd. En, en meer, meer kan ik over uh, lieve Francesca niet vertellen. We moeten dat gaan beleven. We moeten dat gaan beleven. En dan ja, kan ik alleen maar zeggen van, wat we in de klocht hebben gehad is goed. En, en het zit niet altijd in de, in de, bekende, in de bekende namen. Maar ik verwacht, er, ik verwacht er ontzettend veel van. Je hebt niet echt het weer mee. Hè? Al die, er zijn, het is een doorgaans oud publiek. Of dat uh, de tocht naar de krocht gaat wagen. Uh. Ja, maar ze kunnen natuurlijk wel met de auto komen. En de, daarnaast in de parkeergarage zetten. He, dat, dat, dat scheelt natuurlijk nou, dat wel een stuk. Kunnen, ja. En aan de andere kant. Uh, zou het ook nog wel eens zo kunnen zijn. En dat hoop ik natuurlijk niet. Dat het erg mooi weer wordt straks. Waardoor de Zandvoortslaan volstroomt. Met mensen die, uh, die een stukje willen gaan wandelen. Omdat het van het lekkere kou, vriezende weer is. Nee. Maar ik hoop toch dat iedereen een beetje op tijd weggaat. En dan, en dan uh, rustig aanlopen. En dan hebben we weer een geweldig concert. We beginnen om? We beginnen om half drie. En dan, uh, nou, kwart voor twee uh, of zo is iedereen uh, van harte welkom. Kop koffie even bijkomen van de kou. Even met de voeten stampen. Even warm worden. En dan hebben we denk ik een uh, hartverwarmend concert. vanmiddag. We gaan even naar dat luisteren. noemen nummer route 66. Dat wordt gezongen, maar dat doet zij niet. Dat is een andere, Francesca. Maar zij speelt dus wel de piano. Het leek even echt klassiek, maar deze suite voor cello van pianist Claude Bolling componeerde hij voor cello en jazz-piano trio. En van deze suite hoorden we het eerste deel, barok in rhythm. En het cello werd bespeeld door de wereldvermaarde Yo-Yo Ma. Terug naar de jazz-viool. Ditmaal in de vrijele handen van de Japanse Maiko, die sinds enige tijd wereldwijd de podia bestormt. Hier is hij met Beautiful Love. Het was de band van de Amerikaanse bassist Christian McBride met James Tsien. McBride, geboren in 1972, wordt beschouwd als een virtuoos en was er betrokken bij meer dan 300 opnamen. Hij speelde al met alle grootte uit het jazz en treedt op met bands in allerlei variaties qua grootte en instrumenten. En natuurlijk speelt hij vaak de hoofdrol met zijn bas. Een zingende gitarist of een gitaarspelende zanger is John Pizzarelli. Als gitarist stapte hij in de voetsporen van zijn vader Buck. Maar later ontdekte hij ook een aardig deuntje te kunnen zingen. Hier is John Pizzarelli met de So Dan So Samba. So Dan So Samba, So Dan So Samba, Bye Bye Bye Bye, bye. Zo so dan samba, zo so dan samba, vai so dan zo samba, zo so samba, Vai vai zo vai, vai, vai. So samba, bye so bye samba, samba, samba, dan zei ik, dan zei ik, dan zei cha, dan zei ik, dan zei ik, dan samba, ik, dan zei ik, dan zei ik, dan zei ik, dan zei samba vai vai vai cha <laughs> cha jazz op haren en snaren in een strak ritme van bas, gitaar en drums. Gitarist Barney Kessel, bassist yes Webb Brown en drummer Shelly Man speelden de jazz klassieker Een andere jazz is de "Yardbird Suite" van Charlie Parker. En om dit programma in stijl af te ronden, wordt deze klassieker gespeeld op de jazzgiter door de Oostenrijkse componist en siterspeeler Günther Talina. Zo komt het eind aan deze Sivum Jazz op haren en snaren. Wie nog meer jazz wil horen, kan vanmiddag vanaf half drie terecht in gebouw de krocht voor de zingende pianiste Francesca Tandoy. En anders is het natuurlijk volgende week weer Sivum Jazz. Dus zeg ik samen met pianist we Rewit Together!